Van Tijn met het NOS-journaal. Ongeveer om deze tijd, om 8 uur, gaan in Frankrijk de laatste stembureaus voor de presidentsverkiezingen dicht. In grote delen van het land waren ze al een uur geleden gesloten. De eerste prognoses worden nu heel snel verwacht. Verwacht wordt in ieder geval dat geen van de kandidaten tenminste minste 50% van de stemmen heeft. Daarom volgt over twee weken een tweede ronde. Daarin nemen alleen de twee kandidaten met de meeste stemmen tegen elkaar op. Het kabinet heeft een tegenvaller van een miljard euro doordat Polen afgelopen week een EU-akkoord blokkeerde over een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting voor grote multinationals. Dat meldde Haagse bronnen. Het kabinet had al op het geld gerekend. Verder is geld nodig voor compensatie van de koopkracht, de belasting op spaargeld en de koppeling van de AOW aan het minimumloon. In totaal gaat het om 10 tot 15 miljard de Oostenrijkse bondskanselier Nehammer vliegt morgen naar Moskou voor een ontmoeting met president Poetin. Gisteren sprak hij onder andere president Zelensky en burgemeester Klitschko van Kiev. Hij zou zijn bezoek aan Poetin hebben afgestemd met Europese commissievoorzitter von der Leyen en de Duitse bondskanselier Schulz. De afgelopen week kwam voor het eerst meer dan de helft... van alle gebruikte elektriciteit in Nederland uit hernieuwbare bronnen. Meld energieopwek.nl, een samenwerkingsverband van stroom- en gasleveranciers. Bijna 54 procent van de gebruikte energie was duurzaam... en kwam van bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens. En in de Premier League is de topper tussen Manchester City en Liverpool geëindigd in 2-2. Daardoor blijft Man City koploper in de competitie, op één punt gevolgd door Liverpool. Zaterdag spelen de ploegen opnieuw tegen elkaar in de halve finales van de FA Cup. En het weer. Vannacht kan het in het binnenland licht vriezen. Er is lokaal kans op een misbank. Morgen is het opnieuw zonnig, maar er kan ook wat sluierbewolking optreden. Het wordt morgen naar verwachting 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam Amersfoort... tussen Naarden en Knoopend Eem En dat komt door de werkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM, met nu Peaceful Radio. Luisteraars, een hele goede avond. Welkom bij Pixel Radio Show 1485. Mijn naam is Benno Veugel, uw gast voor de komende twee uur in dit reguliere New Age muziekprogramma. Home, ja, dat is het nieuwe album van 2020: Oceans, 22 Oceaan. Ik weet niet eens of dat bestaat, maar ik denk het niet. Het lijkt me wel erg fel. En, um, nou. Voor ons eigenlijk nieuwe artiesten. Maakt niet uit. Zoals ook de Paris Music Corp. En die maakte Almost Lost. Dat is het nieuwe album. Dan veel Nederlanders in dit, eerste in dit eerste uur van 1485. En dan heb ik het over Joop Holgendorren. Die was destijds ook bekend als Charin. Daar begon hij mee. En later ging hij gewoon onder zijn eigen naam spelen. En dat geldt ook een beetje voor... De Third Force, dat is uh, de, de, de sympathieke Amsterdammer Elen Skenazi, speelde daarin. En uh, de Third Force uh, ja, het bestaat uit uh, drie heren die muziek maken. En Elen heeft later begonnen solo albums te maken. Net zoals Kerani, uh, die eigenlijk gewoon Erika heet. En uh, binnenkort op bezoek komt voor een interview. Ja, ja, we gaan weer wat opnemen. En. Um, nou, dat wordt heel mooi. En haar laatste album, Water of Life, dat komt straks in het volgende uur. Dus zoveel Nederlanders zijn het dan blijkbaar ook weer niet. Goed, maakt niet uit. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1485 hier op ZFM.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 Carl Weingarten. Thank you for listening to Peaceful Radio.